Alle 27 EU-landen krijgen vandaag een advies van de Europese Commissie over hun economie en begroting. Mitt Romney is de republikeinse presidentskandidaat bij de verkiezingen van november. Bij de voorverkiezingen in de staat Texas haalde hij genoeg stemmen om de grens van 1144 kiesmannen te passeren die nodig zijn om de nominatie binnen te halen. De nominatie kon Romney al niet meer ontgaan sinds Ron Paul eerder deze maand als laatste republikeinse kandidaat uit de race stapte. Romney neemt het op 6 november op tegen de zittende democratische president Obama. Het weer overdag, wolkenvelden, af en toe zon en er is kans op een lichte bui. 15 graden wordt het op de Wadden, 21 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Goedemorgen, het is woensdag 30 mei. U luistert naar Nu al wakker van Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. Wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland... tot vlak om de hoek. Naast mij Ingeloes Stol. Naast mij Erik Nussendor. Goedemorgen. Vandaag, en we gaan het erover hebben... de laatste klachten over de eindexamens druppelen binnen. Ook is er een nieuwe politieke partij in Nederland... die complottheorieën de wereld inslingert. En we zoeken het straks op de bodem uit. En een lekkere ouderwetse ruzie in de Tweede Kamer. De Koenderscoalitie wil het makkelijker maken om ambtenaren te ontslaan, maar daar wil de oppositie niets van weten. Maar nu eerst, geen puurder geluid dan de menselijke stem en geen vocaal ensemble... waar de klank zo op een goudschaaltje gewogen wordt als een kamerkoor. Zo omschrijft het Nederlands Kamerkoor zichzelf en vandaag bestaan ze precies 75 jaar en dat gaan ze natuurlijk vieren precies te zijn met een jubileum treinreis. Maar liefst 75 uur lang vermaken ze de Nederlandse treinreiziger met hun gezang. Artistiek directeur van het koor Irene Witmer zit hier bij ons in de studio dit uur... om het jubileum af te trappen. Samen met haar staan we het komende uur stil bij dit speciale jubileum. Goedemorgen. Hallo. Hoi. 75 jaar, een behoorlijk lange tijd. Absoluut, voor de Tweede Wereldoorlog. In 1937 zijn we opgericht. Wat is jullie geheim? Uh, ik denk bij aan het begin... De drijvende kracht van één man, Felix de Nobel. Het, het uh, particulier initiatief van iemand die ergens heel erg in gelooft... en mensen om zich heen verzamelt die die ook uh, warm kan laten lopen daarvoor. En dan doorzetten. Uh, dat is hem aardig gelukt. Nou, absoluut. 75 jaar verder. Hoe, hoe gaan jullie de komende drie dagen stilstaan bij dit jubileum? Uh, vooral door met iedereen die het maar horen wil... te delen hoe fantastisch mooi die muziek is... en hoe leuk het is om te zingen. Dat is eigenlijk de kern van de zaak, zou ik willen zeggen. Hoe, ja. wordt, hoe wordt er binnen het koor zelf stilgestaan... met die, met die lange geschiedenis die jullie eigenlijk hebben? Zijn nou, jullie daarmee be bezig? Ja, zeker. Uh, je, je bouwt uh, voort op een traditie van zingen en van repertoire. En van ook uh, met componisten werken, bijvoorbeeld. Dus uh, dat is ook heel erg. iedere keer van de tijd waarin je leeft, natuurlijk. Dus heel actueel. Maar koormuziek, uh, nou ja, het is eigenlijk de oermuziek, waar alles mee begonnen is, in de middeleeuwen, zeg maar. Dus tot de actualiteit van nu. En de mensen vinden dat heel erg belangrijk, die in dat koor zingen. en Een aantal daarvan zingt bijvoorbeeld al 25 jaar in dat koor. Ze zijn zich er heel erg van bewust. En ook bewust van het feit dat zij een bepaalde traditie voortzetten. Ja, wat vind, is, het, is het nog iets van deze tijd? Krijg je ja. vaak, vaak het commentaar van, ja dat is een beetje, een beetje ouderwets... De mensen zeggen het niet tegen ons, openlijk. <lacht> <lacht> maar wat ik wel mooi vond, een tijdje geleden... hadden we een discussie over wat er nu aan de gang is in de, in de kunstwereld. En dat, we allemaal, dat het allemaal opgeschud wordt, de bedden. Mm -hmm. En iemand zei van ja, de, het hek van het reservaat wordt nu opengezet. Toen dacht ik, oké, okay, dat betekent dus dat wij in een reservaat zitten. Dat mm. is al niet best. En dat het hek opengezet wordt, dat betekent dus dat wij ons razendsnel moeten aanpassen. Want anders dan worden wij opgegeten door iemand. En dat willen we natuurlijk helemaal niet. Maar ja, dus, dus er wordt wel zo over gedacht, kennelijk ja. ja. Uh, maar aan de andere kant, als je weet dat er in Nederland 1,65 miljoen mensen zijn... die in hun vrije tijd aan zingen doen en meer dan 25.000 koren... dan is het ook weer iets van deze tijd, of niet? Ja. Nou, Daar heeft u helemaal gelijk in. En we gaan straks met u verder praten over het jubileum. Okay. En ook, ook over die bezuinigingen waar u over sprak. Uh, maar Engeloo. Terwijl ons land langzaam wakker wordt, liggen de kranten alweer op de stoep voor de kiosk. We zijn uw dagblad bezorgen net voor met het belangrijkste nieuws uit de ochtendbladen. Te beginnen met Spits. Opleidingen die als zeer zwak werden beoordeeld. Studenten die onterecht diploma's kregen en 35% minder nieuwe studenten. Hogeschool in Holland heeft een zwaar jaar achter de rug... en heeft nog steeds flink last van reputatieschade. Maar topman van de school Doekle Terpstra heeft vertrouwen in de toekomst. Er gebeurt nu veel op de hogeschool om de schade te repareren... en Terpstra denkt dat de school in de toekomst... zelfs bij de tophogescholen van het land kan horen. Maar zover is het nog lang niet. De reputatieschade zal niet als sneeuw voor de zon verdwijnen... Toch moeten de nieuwe maatregelen van Terpstraat de hogeschool weer omhoog tillen. In spits zegt hij dat hij ervan overtuigd is dat het hem gaat lukken. Na België is nu ook Nederland aan de beurt. Vandaag wordt officieel de smartphone-app Bashing gelanceerd. De app moet ervoor zorgen dat het verbaal en fysiek geweld tegen homoseksuelen in kaart wordt gebracht. De app is simpel en snel. Binnen een minuut kun je invoeren wat, waar, hoe en wanneer er homofoob geweld is gepleegd. De gegevens worden opgeslagen en je krijgt direct op locatie advies voor aangifte. Het idee ontstond in België nadat een anti-gay-bashing beweging een oproep deed. Een homoseksuele reclameman pakte het idee op en werkte het uit. Op deze manier hoopt hij dat het aantal aangifte toeneemt en het onderwerp geen taboe blijft in de media. De Volkskrant schrijft vandaag over de Europese Commissie. Die adviseert Nederland de hypotheekaftrek geheel of gedeeltelijk af te schaffen. Dat maakt de commissie vandaag bekend. De commissie waarschuwt voor de hoge huizenprijzen in Nederland... die mede het gevolg zijn van de aftrekbaarheid bij de belastingen van de hypotheekrente. Een totale implosie van de huizenmarkt zoals in Spanje en Ierland gebeurde moet worden voorkomen. Daarom moet er stap voor stap een einde worden gemaakt aan de gunstige fiscale behandeling van hypotheken. In het lenteakkoord wordt alleen de aftrek afgeschaft van nieuwe aflossingsvrije hypotheken. En dan naar de trouw. Er komen geen extra prikkels om oudere werknemers aan de slag te houden. Minister Kamp kiest ervoor om de 700 miljoen euro aan mobiliteitsbonussen te gebruiken voor mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt, gehandicapten en uitkeringsgerechtigen. De doorwerkbonussen voor ouderen die in het pensioenakkoord waren afgesproken vervallen. Dat schrijft Kamp in antwoord op vragen van de PVDA... naar aanleiding van de bezuinigingen uit het lenteakkoord. In plaats van de doorwerkbonus voor oudere werkenden... zou er een nieuwe werkbonus moeten komen, maar dat gaat niet door. Vakbond CNV maakt zich grote zorgen over de positie van ouderen op de arbeidsmarkt. Voorzitter Jaap Smit zegt... Het CNV heeft steeds een evenwicht bepleit tussen langer moeten werken... en de mogelijkheden om dat ook echt te kunnen. Ik zie met het afschaffen van de doorwerkbonus... geen enkele maatregel die dit laatste garandeert. En tot zover het nieuws uit de kranten van vandaag. En in nu al wakker beginnen we op uh, de vroege ochtend van woensdag. In ons tweede uur altijd met een Nederlandstalige plaat. En vandaag is dat Daniel Lohus, De Wereld in de Zunnen. Als je kijkt en je voelt dat ze je ook zitten zet. Als ze aan de deur hoor, zit te draaien als ze pret. Dan lijkt je alles goed. Dan lijkt je alles de wereld in de zon. Als je lacht, een grappie, maar niet eens een goede baas. Als ze schrikt van een façade, en ze houdt je even vast. Dan lijkt je alles goed, dan lijkt je alles mooi. De wereld in de zon. Lek ja, je alles goed.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 de wereld in de zun. De wereld in de zun. De wereld in de zon. Daniel is de wereld in de zun. Ik zei zo mooi Daniel, maar het is natuurlijk ons Nederlands trots. Precies. Uh, na 75 jaar, nog altijd springlevend, het Nederlands Kamerkoor viert vandaag haar jubileum. En om eens uitgebreid stil te staan bij deze gebeurtenis, zit bij ons in de studio Irene Witmer. Uh, goedemorgen nogmaals. Ja, u bent artistiek directeur van het Kamerkoor. Klopt. Wat, uh, wat doet u precies? Uh, ik stel de programma's samen die we uitvoeren. En uh, verder ben ik verantwoordelijk voor, zoals we dat noemen, het artistieke personeel op uh, het podium. Dus ik nodig dirigenten uit en uh, ik zorg ervoor dat er goede zangers in ons koor zitten. En hoe groot is het koor eigenlijk, om even een beeld te krijgen? Uh, zeg maar, de uh, vaste kern is 16 mensen, maar we zingen ook wel eens met 34 en ook wel eens met 12. Dus alles zit een beetje door elkaar. Het, het koor bestaat 75 jaar. Hoe hm. lang bent u er zelf aan verbonden? Anderhalf jaar, iets meer dan anderhalf jaar, ja. Dus voor u is het nog een, een recente gebeurtenis eigenlijk? Uh, dat ik erbij ben gekomen, wel. Maar dat ik het koor ken, dat gaat van veel langer terug. Want toen ik zelf studeerde in Amsterdam aan het conservatorium... toen was mijn droom om in dat koor te zingen. Hm. Ik heb namelijk zang gestudeerd. en nou, Dat is dan niet gelukt, maar uiteindelijk na toch een aantal jaren... Uh, in de muziekwereld gewerkt te hebben... is het me toch gelukt om uh, bij dat koor aan te haken. En wat is tot nu toe uw, uw mooiste herinnering in het koor? Mijn mooiste herinnering Ja, dat koor. Jeetje, dat wordt elke avond weer vervangen door een nieuwe, eigenlijk. Dat zou ja. ik niet zo durven zeggen. Nou, misschien, laten... misschien wordt het uh, morgen al weer vervangen, want het is eigenlijk heel bijzonder dat u hier zo vroeg bent. Straks om, uh, om half negen, geloof ik dat u zei, begint de grote jubileumtreinreis. Kwart voor negen, eerste concert op Amsterdam Centraal. Ja, ja jullie ja. gaan 75 uur lang door de trein uh, reizen en af ja. en toe zingen. Ja, klopt. Uh, we hebben een fragmentje van iets wat jullie uh, ook gaan zingen in die trein. Ja. Van, uh, van Bach, als ik het goed heb. ik zit helemaal te grinnen, of helemaal te glimlachen ervan. Ja, ja, ik vind geweldige muziek, maar ik zie ook de verrassing op jullie gezichten. Want het is natuurlijk zo totaal anders dan wat hier normaal gedraaid wordt. Tenminste, wat ik tot nu toe zo in het laatste half uurtje hier gehoord heb. Terwijl ik zat te wachten uh, op uh, het klokje van vijf uur. En dan denk ik, nou, dat is toch wel eventjes anders wakker worden. En als u dat vergelijkt, wat vergelijkt, wat maakt de klassieke muziek mooier? Uh, de variëteit. Um, ik, ik, ik luister ook wel naar, naar popmuziek en zo. En zeker, zeker vroeger deed ik dat wel. Ik zag net nog op de lijst Santana staan uh, van nummers die jullie gedraaid hadden en zo. En daar luister ik vroeger ook weer naar. En ik luister ook naar wereldmuziek en zo. Maar ja na een half uurtje, dan, ja, dan is het eigenlijk dan weet ik het wel. Ja. En dit gaat iedere keer weer een andere kant op. En het is gewoon heel erg afwisselend en boeiend en spannend. Zijn wij van de, van de jongere generatie nog te porren voor, voor klassieke muziek? Oh, dat geloof ik zeker. Ja? Alleen je moet het leren kennen. En dat is denk ik het grote probleem van deze tijd. Je, dat... hoort, je hoort het bijna nergens meer. Nee, je, je komt er niet meer normaal mee in aanraking. Uh, vroeger wel op school en in de kerk. Zeker met, met zingen natuurlijk, met uh, koormuziek. Uh, maar ja, school en de kerk, Getsi, deri. En Dat wil je toch ja. eigenlijk. Dan, denk je, dan heb je meteen een associatie van... nou dat. Uh, dat moet, of zo. Mm. Dus de, dat, dat kleeft er ook al aan. Dus wat wij willen doen is uh, om te beginnen zorgen... dat meer mensen ermee in aanraking komen op een leuke manier. En dat ze daardoor ook kunnen zeggen van... nou, dat vind ik wat, daar wil ik me verder in verdiepen. En als je dat niet wil, even goede vrienden natuurlijk. Maar ja, als je het niet eens kent, dan kan je er ook geen ja tegen zeggen. En op wat voor manier proberen jullie dat dan? Op een gekke manier, hm. zoals met een treinreis. Of door bijvoorbeeld een programma te doen met Karen Bloemen in december, een kerstprogramma. Of door op een hele andere locatie uh, dan je zou denken uh, uh, muziek te maken. Want. Uh, ik heb hiervoor bij het Concertgebouw gewerkt. En dan merk je bijvoorbeeld ook dat voor veel mensen... zo'n gebouw al een soort drempel opwerpt. Want, oh ja, dat is voor iets bepaald. En dat is misschien niet voor mij. En dan moet je chic gekleed naartoe. En dan moet je je op een bepaalde manier gedragen en zo. Nou, dat uh, moeten we afbreken. We moeten gewoon laten zien dat het van iedereen is. En dat het helemaal niet voor een klein clubje is. Omlaag laag en toegankelijk maken eigenlijk. Ja. Dus, ja. En in het Nederlands Kamerakkoord gaat nog minstens 75 jaar door? Wat mij betreft wel. Ja, nou, Daar ja. gaan we zo meteen ook nog verder met u over praten. Okay. De artistiek directeur van het Nederlands Kamerkoor, Irene Witmer. Ja, het is moeilijk te concentreren met een ijskoude, ijskoude airco... die je in je gezicht blaast of met de tikkende naaldhakken van een lerares... In deze gevallen zijn slechts een greep uit de ruim 100.000 examenklachten die scholierenorganisatie LAX dit jaar ontving. De eindexamenperiode van 2012 loopt op zijn eind en daarom blikken we terug met algemeen woordvoerder van LAX, Alderik Oosthoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn weer meer dan 100.000 klachten. Het klinkt als heel veel, maar was het een moeilijk jaar? Nou, we vergelijken het met vorig jaar en dan valt het op zich redelijk mee. Je ziet dat we vorig jaar eindigden op zo'n 136.000 klachten. En nu zitten we op 115.000. Het is eigenlijk nog maar één hele spannende examendag voor het boeg. Dus we gaan er toch weer onder zitten dit jaar, denk ik. Waar ja. zitten de grote klachten dit jaar? Nou, dat blijft een beetje liggen bij uh, Nederlands altijd. Uh, VWO Nederlands had dit jaar weer zo'n 13.000 klachten. Uh, maar naast zijn examens als HAVO Economie of Wiskunde B uh, ook best wel grote scoorders als het gaat om klachtenaantallen. Nou, het was dit jaar voor het eerst uh, dat er nieuwe eindexamen eisen werden gesteld. Een gemiddelde centraal eindexamencijfer van 5,5 of hoger. Hebben jullie daar veel uh, belletjes over gehad? Nee, we waren in eerste instantie heel erg bang dat heel veel extra klachten zou worden ingediend door die nieuwe eis. Uh, dat scholieren echt onzeker zijn over hun slagingskans. en Dat hebben we gelukkig dus niet teruggezien in klachtenaantallen. Uh, maar we hebben zeker gezien dat heel veel scholieren aan de lijn klagen of bang zijn... Uh, dat ze toch zullen zakken dit jaar of dat ze ja, toch willen weten wat nou die eisen precies inhouden. Het uh, ja, leeft heel erg om de scholieren en dat merken we zeker aan de lijn. Ja. Hoe staat het LAX eigenlijk tegenover die nieuwe eisen? Nou, op lange termijn zijn we het zeker mee eens. Want je ziet toch dat er een soort uh, diploma-inflatie plaatsvindt waarbij heel veel leerlingen van het VWO naar haven trekken. Van het haven weer naar het VWO. Um, maar op het moment worden leerlingen gewoon gedupeerd door die nieuwe eisen... omdat zij er nooit uh, op voorbereid zijn. En de onderwijskwaliteit is nu nog steeds niet op orde. Er zijn nog steeds heel veel oppelkuren, nog steeds heel veel onbevoegde docenten voor de klas. Uh, maar er worden wel nieuwe eisen ingevoerd, terwijl de kwaliteit uh, helemaal niet omhoog gaat. Dus ja, de groep leerlingen die nu eindelijk doet wordt eigenlijk gewoon gedupeerd. Ja, nog meer duperingen, want er waren ook uh, klachten over storingen op computers van scholen. Waren scholen niet goed voorbereid dit, uh, dit jaar? Uh, nou, dat is een beetje een, een, gemixte, een gemixte gevoelens, uh, waren er eigenlijk. Want je ziet zowel uh, die digitale examens op VMO, uh, bij het VMBO BB en KB, uh, waar bijna 90% van alle leerlingen het uh, digitaal eindexamen doet. Mm -hmm. uh, daar ging inderdaad een en ander mis. Zowel bij scholen als uh, de software die de overheid weer aanleverde. Um, en dat zal enerzijds zeker aan de voorbereiding liggen. Dus dat zijn gewoon stomme fouten. Ja, en ja, ik hoorde gewoon dat, dat er scholen zijn waarbij de muizen kapot, uh, kapot waren. Ja, klopt. En uh, gewoon computers die spontaan uitvallen en uh, die haperen. of uh, je kan het zo gek niet bedenken. Uh, maar ja, dat zijn allemaal weer gevolgen van uh, dat die uh, digitale examens zo snel worden ingevoerd. Uh, en dat gaat dus nog aardig mis. Ja. De laatste examens die gaan nu gemaakt worden. Uh, waarom moeten die laatste leerlingen nog per se hun klacht indienen? Ik bedoel, wat kunnen die nog voor ze betekenen? Nou, voor de vakken in ieder geval die vandaag nog plaatsvinden, is het natuurlijk wel altijd belangrijk om. Uh, te laten zien hoe de examens werden bevonden. Stel dat er veel klachten binnenkomen... zullen wij ze zeker nog meenemen in de normbesprekingen... die wij nog hebben met het CITO en College voor examens. Maar naast zit er wellicht ook nog fouten in examens. En het zou natuurlijk mooi zijn als we die fouten nog eruit kunnen plukken. Want zo komen de leerlingen toch minder gedupeerd uit de examen uiteindelijk. Nou, zo'n 115.000 klachten heb je gehad. Ja, er is er vast wel één bijgebleven die echt het meest bizar was. Ja, nou, in de eerste weken kwam er een, een nogal vreemde klacht binnen... van een leerling die klaagde dat zijn surveillant in slaap was gevallen. Oh. Uh, dus die wilde een nieuw examenblaadje vragen. Die zat met zijn hand omhoog, maar die surveillant reageerde maar niet. Dus uiteindelijk is die leerling het examenblaadje zelf gaan uh, pakken. Het was wel een, een hele vreemde situatie inderdaad. Ja, uitstekende kans om af te kijken, zou ik zeggen. Ja, zeker. Helaas waren er wel meerdere surveillanten wel aanwezig. Alleen... Uh, gingen die niet een examenblaadje pakken. Dus uh, de leerling kon toch niet spieken helaas. Ja. Oké, okay, dankjewel Aldrik uh, Oosthoek van, van het Laks. Dankjewel. Hoe werkt dit? Wat vindt u daarvan? Waarom is dit zo? Vragen. We stellen ze de hele dag en we geven ook de hele dag door antwoorden. En er zijn ook van die vragen die we niet durven te stellen. Onze verslaggeefster Cecile van der Grift heeft daar geen last van. Zij gaat op zoek naar antwoorden op vragen die nooit worden gesteld. Kranten, tijdschriften, apps gooien ons er dagelijks mee plat. De horoscopen. Niemand schijnt erin te geloven, maar toch blijven we ze massaal lezen. Maar waarom? Voor mij zit Jan Willem van Prooijen, sociaal psycholoog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Jan Willem, ondanks dat de voorspellingen van horoscopen vaak niet waar blijken te zijn, blijven we ze toch massaal lezen. Waardoor komt dit? Nou, uh, mensen kunnen heel slecht tegen uh, onzekerheden en als er iets is wat ons uh, onzeker maakt, dan is het natuurlijk wel de toekomst. Want we kunnen namelijk helemaal niet weten hoe het ons zal vergaan in uh, de liefde, op het werk, in andere zaken die we belangrijk vinden. En horoscopen die bieden dan houvast. Horoscopen die uh, geven ons dan een beetje inzicht in wie we zijn en wat we gaan doen en wat de toekomst ons te bieden heeft. En dat is heel geruststellend voor mensen en dat is een hele belangrijke reden waarom uh, mensen daarin geloven. En waar komt die behoefte nou uit voort? De behoefte komt voort uit uh, de neiging van mensen om zekerheid te krijgen over dingen die, uh, waar ze onzeker zeker over zijn. Mensen kunnen heel slecht tegen onzekerheden, zoals bijvoorbeeld over de toekomst, over hunzelf. En uh, horoscopen bieden dat. Maar ondanks het feit dat ze niet waar blijken te zijn, hoe kan het dan toch nog de, de zekerheid geven? Nou ja, dat is het punt. Men, heel veel mensen denken dus dat, ze, dat het wel waar is. Uh, omdat ze zich er vaak toch in herkennen. Uh, ja, de realiteit is dat iedereen zich in uh, zo'n uh, zo uh, omschrijving kan herkennen. Uh, maar ja, mensen hebben dus heel snel het gevoel van... ja, het komt uit, dus het klopt, dus horoscopen zijn waar. Maar de realiteit is gewoon anders. Maar als we de horoscopen lezen, dan hoor ik heel vaak mensen zeggen... ja, het klopt vandaag echt. Waardoor komt dit? Nou, uh, een heel bekend uh, fenomeen in de uh, psychologie is het zogenaamde Barnum-effect... Dat wil zeggen, als je mensen een beetje vage, abstracte omschrijving geeft van hun persoon of van wat er gaat gebeuren, dan herkennen mensen daar eigenlijk altijd wel iets in. Dus daardoor men, denken mensen vaak dat zijn horoscopische beschrijving klopt, op hun van toepassing als, is en, en uitgekomen is. Terwijl de, de, vaak de realiteit is dat iedereen dat dan denkt. Maar als ik de spits lees, dan staat er ochtends dat ik een slechte dag krijg. En als ik de metro pak, dan staat er dat ik een goede dag krijg. Dus eigenlijk is het toch heel dubbel om mezelf daarin te herkennen... Uh, ja, uh, dat is inderdaad een heel goed punt. Ik, uh, ik moet zeggen, ik verbaas me er soms ook over waarom uh, mensen erin geloven. Maar uh, vaak zijn de beschrijvingen die je ziet gewoon ook een beetje abstract. Hè? Vaak zijn, uh, ook op een dag gebeuren soms zowel goede dingen als slechte dingen. En het is dan maar net waar je op let. Hè? Dus stel dat je op een, uh, op een dag uh, iets heel goeds uh, overkomt. Iemand die je uh, helpt of een, uh, spontaan een kopje koffie uh, uh, koopt. Een leuke bekende die je tegenkomt. En er gebeurt iets uh, negatiefs. Uh, het gaat hard regenen en je komt uh, kletsnat thuis, uh, ik noem maar iets. Dan kun je dus in allebei die hor horoscopen vaak herkennen. Hè? Uh, en dan hebben ze allebei een beetje gelijk. En dat is denk ik een belangrijke reden waarom mensen dan uh, toch het gevoel hebben dat het klopt. Maar is het hier echt iets van nu dat het uh, overal in kranten en tijdschriften staat of is het wel van vroeger? Nou, uh, ik denk uh, horoscopen zijn eigenlijk van alle tijden. Het is nu natuurlijk uh, in, in dit mediatijdperk wat, uh, uh, wat meer gepromoot. Het, uh, het, door, door, door alle apps en uh, kranten en tijdschriften waar, waar, waar u het net over had. Uh, maar horoscopen en ook andere manieren om de toekomst te proberen te voorspellen zijn van alle tijden. Dat is echt iets wat, uh, wat de mens al, uh, al doet zolang als de mensheid bestaat eigenlijk. Denkt u dat het altijd zo blijft? We gaan de horoscopen toch al een keertje weg? Nou, ik denk eigenlijk dat het altijd zo blijft. Het, uh, de behoefte aan zekerheid uh, en, uh, en onze, de, uh, de menselijke neiging om niet tegen onzekerheden te kunnen, dat is gewoon heel erg diep in de mens uh, verankerd. Dat heeft ook hele duidelijke uh, evolutionaire redenen waarom we uh, daar niet tegen kunnen. En uh, ja, wat er eigenlijk gebeurt is dat ons brein patronen gaat zien hè, als we onzeker, onzeker zijn. En dat vinden we in, in horoscopen en dat, ik denk dat dat altijd zo zal blijven. Leest u ze zelf? Uh, nou, niet meer. Ik, uh, ik, ik, heb, ik vond het in het verleden soms, uh, soms wel grappig om, uh, om te zien... maar ik vind het uh, idee erachter dermate absurd dat ik uh, het, uh, uh, niet, het niet meer doe. Nee. Ondanks het feit dat de wetenschap bewijst dat horoscoopvoorspellingen niet waar zijn... lezen we ze toch graag. De voorspellingen bieden ons namelijk een houvast... en geven ons een gevoel van zekerheid over de toekomst. Heeft u nou ook een vraag die u zelf niet durft te stellen? Laat het ons dan weten. Wij sturen dan WNL's Cecil van der Grift op pad. U kunt met ons bellen 0800 1121. 0800 1121. Zometeen hebben we het over een nieuwe politieke partij die allerlei complottheorieën de wereld inslingert. Nu eerst muziek, dit is Owl City met Fireflies. You would not your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I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 My dreams are bursting at the seams. Owl City met Fireflies. Het is uh, precies half zes, betekent hoogste tijd voor. Het Nieuwsminuutje met Anne de Jong. Van Gouda woedt een grote brand in een café. Het brandweerkorps is uitgerukt met heel veel materiaal... omdat het onbekend is of er nog mensen in het pand zijn. De brand is begonnen op de derde etage van het gebouw. Al dus een woordvoerder van de brandweer Holland Smidden... die zegt dat tenminste tegen het ANP. Ook politie en ambulance zijn ter plaatse. De politie Rotterdam-Rijnmond kwam vandaag ook in, vannacht ook in actie... want die heeft een, een waarschuwingsschot moeten lossen... om een inbreker bij de kraag te vatten. De crimineel werd betrapt door voorbijgangers... toen hij samen met een handlanger een woning probeerde binnen te dringen. Na een achtervolging kon hij uiteindelijk worden ingerekend door de politie. En de legendarische volksmuzikant Doc Watson is overleden. Dat heeft het ziekenhuis in North Carolina, waarin hij lag, zojuist bevestigd. De muzikant herstelde daarvan een darmoperatie die hij onlangs had ondergaan. Doc Watson won vijf keer een Grammy, waaronder ook de Lifetime Achievement Award. Hij is 89 jaar geworden. En als laatste werpen we nog even een blik op de Nikkei, de Japanse beurs. Staat bijna een procent in de min. En tot zover het Nieuwsminuutje. Dankjewel, Anne de Jong. En op deze 30 mei op de vroege woensdagochtend willen we eigenlijk maar één ding weten. Wat het weer doet na zo'n warm Pinksterweekend, hopen we natuurlijk dat deze warme dagen zich zullen voortzetten. En onze weerman Stijn van Antwerpen kan ons daar alles over vertellen. Stijn, goedemorgen. Goedemorgen. Wat doet het weer? Ja, nou ik heb niet zo heel erg goed nieuws voor wat betreft de warme temperaturen, want we gaan even in een tip. Uh -oh. Vandaag zien we dat dan nog niet helemaal gebeuren. Temperaturen uiteenlopend van 16 tot 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het zuidoosten van Nederland. Nou, er is wel een toenemende bewolking op dit moment. Ook niet overal, maar dat zal uh, ook wel gaan veranderen. En dan is te laat op de middag ook kans op een enkele bui. Aan nou, de nacht is er nog steeds kans op een enkele bui. De temperatuur die komt dan uit uh, nou, rond de 13 graden. Morgen hebben we te maken met flink wat regen, met name in de loop van de middag. En uh, ja, het is over het algemeen ook gewoon bewolkt weer... Temperaturen die leren rond de 13 tot 17 graden in de kustgebieden... en 20 graden in het zuidoosten. Nou, dankjewel Stijn. En we spreken volgende week weer met jou. Hopelijk wordt het dan wel iets warmer dan. Dat hoop ik ook. <laughs> dankjewel. Ondertussen zit bij ons in de studio nog steeds een jarige eigenlijk. Irene Witmer, hm. zij is artistiek leider van het Nederlands Kamerkoor... en dat viert vandaag 75 jaar uh, hun bestaan. En het wordt dus een feestje gevierd. Uh, mevrouw Witmer, uw koor heeft als een van de weinige de grote bezuinigingsronde overleefd. Ja, dat weten we nog niet helemaal zeker. Hè? Nee? Dat weten we pas in oktober helemaal zeker. Uh, nu zijn er allemaal uh, uh, aanvragen gedaan. Ook door andere ensembles en kunstinstellingen natuurlijk. En uh, nou de, de grote instellingen zoals Concertgebouw, Orkest, Rijksmuseum en zo... die weten al waar ze aan toe zijn. hebben ze net gehoord vorige week. Uh, maar voor de kleinere, uh, die moeten nog wachten op uh, de fondsen. Die geven uitslag in juli. En uh, in ons geval moeten wij ook nog wachten op uitslag van de provincie Brabant en uh, de stad Eindhoven. En die okay. komen in oktober, die uitslagen. Dus u zit nog in onzekerheid eigenlijk? Ja. ja. En wat voor effect heeft dat op het koor? Nou... Uh, ja, iedereen voelt het wel, maar uh, een buitenstaande merkt het niet. Ik vind dat ze echt fantastisch uh, zingen en... Uh, nou. Heel professioneel en gewoon ook de passie achterna die iedereen eigenlijk kenmerkt die in het koor zingt. Maar überhaupt in de kunstwereld zijn het meestal mensen die dingen met harte ziel doen. Nou, ik was vorige week toevallig bij een balletvoorstelling waarbij mm -hmm. de directeur van het Holland Sinfonica op het podium kwam staan van het ja. orkest. Om te vertellen dat zij worden opgeheven ja, in 2013. Ja. Dat is toch eigenlijk wel de grootste angst die je kunt hebben als zo'n instelling. Ja, zeker. Ja. Vreest u er daar ook voor? Ja, en dat kan altijd nog gebeuren natuurlijk. Uh, we hebben veel gesprekken gevoerd en uh, als ik zo denk aan de, de feedback die ik van iedereen krijg over het plan dat wij hebben om naar Eindhoven te verhuizen, uh, dan uh, denk ik dat we een grote kans maken dat het plan de kans van slagen heeft. Maar ik durf natuurlijk niet zeker te zeggen, dus ik klop het even af hier op deze tafel. Hm. Zouden jullie bezuinigingen kunnen overleven? Zouden jullie met minder geld ook af kunnen? Nou, we krijgen sowieso minder geld. Hè. We moeten 65% van onze subsidie inleveren. Dat is meer dan 1 miljoen euro. Mm -hmm. Best een bedrag. Um, en dat doen we door uh, de helft van dat bedrag te bezuinigen. Dat betekent dat gewoon iedereen op het podium en achter de schermen 25% salaris gaat inleveren. En daarnaast uh, proberen we dus ergens anders geld vandaan te halen. En dat is dan onder andere in Eindhoven en in de provincie Brabant. Waar men dus, uh, nou ja, als een van de weinige uh, steden en provincies echt heeft gezegd. Van, nou, wij willen minimaal kunst en cultuur op pijl houden. Want dat vinden we zo belangrijk voor iedereen. Uh, terwijl andere steden en provincies eerder zeggen: van nou ja, wij moeten zelf ook uh, hand op de knip doen. Dus. We ja. geven het liever aan iets anders. Maar uit. is dan eigenlijk weer nieuw belastinggeld, nieuw gemeenschapsgeld, dat daar gewoon ergens anders vandaan komt van de Klopt. provincies en van de steden. Klopt. We hebben dat nodig om uh, eigenlijk tijd te kopen, zeg maar, om. Uh, om een nieuw plan te kunnen trekken. Want uh, we hebben dus in november gehoord waar de nieuwe regeling op uh, neer zou komen. Uh, 1 maart moesten we de aanvraag ingeleverd hebben. Je gaat niet in uh, drie maanden tijd een miljoen euro bij een sponsor vinden. Dat is gewoon echt onmogelijk. Dus uh, we, moeten, we hebben de komende jaren nodig om, uh, om een gedeelte van die korting... Uh, ergens anders te vinden. En die tijd hopen we dus te krijgen door de steun van Eindhoven en Brabant. En daar gaan we natuurlijk ook van alles voor terug doen. Dat spreekt vanzelf. Ja, want jullie gaan ook andere acties ondernemen om investeerders aan te trekken bijvoorbeeld? Ja, uh, sowieso ga je natuurlijk gewoon in, binnen je netwerk en, en daarbuiten... maar dat breidt zich alsmaar uit, kijken of je contact kan krijgen met bedrijven... We zouden bijvoorbeeld, uh, lijkt ons heel leuk, voor een groot bedrijf een uh, bedrijfscore op kunnen zetten. Zouden we ze mee kunnen helpen? kunnen bedrijfsconcerten geven. Uh, nou, er zijn allerlei dingen die je kan doen om uh, samen te werken met een, met een groot bedrijf. Um, we doen dat ook al uh, door uh, in onze achterban mensen te vragen om ons financieel te steunen. Uh, ik vind dat prima, maar realiseer je wel dat mensen dus eigenlijk dan drie keer gaan betalen. Ze betalen hun kaartje, ze betalen via de belasting en ze betalen dan nog een keer als donateur. Uh, maar goed, er zijn er gelukkig al heel wat uh, bereid gebleken om, om dat te doen. Dus uh, uh, op dat pad ga je ook. En um, ja, uh, uh, nieuwe concepten dus op een andere manier... Uh, een avond uit organiseren waarbij uh, mensen ook andere dingen krijgen... behalve het concert. Ja, gewoon uitbreiden en, en proberen nieuwe, uh, nieuwe ja. dingen te vinden. Ja. Nieuwe, ja. nieuwe geldstromen aan ja. te boren. Ja. Dat is eigenlijk ook de bedoeling geweest van de bezuiniging natuurlijk. Ja, naast, naast het bezuinigen zelf. Ja. Oké, okay, hartstikke goed. We praten straks met u verder over het, okay. over het jubileum ja. van het Kamerkoor. Complexe complottheorieën bestaan al jaren, maar het is nieuw dat een politiek partij ze verkondigt. Deze partij, de soeverein onafhankelijke pioniers Nederland, SOPN, beweert dat we al jarenlang voor de domme worden gehouden. De politiek, de media en organisaties als de EU houden al jaren geheime informatie voor ons achter. Daar moet verandering in komen, al dus deze SOPN. In september doen zij daarom met rigoureuze plannen mee aan de Nederlandse verkiezingen onder aanvoering van lijsttrekker Johan Olderkamp. Meneer Olderkamp, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom heeft Nederland uw partij nodig? Nou ja, er zijn eigenlijk een aantal dingen fundamenteel mis in Nederland. Um... Om heel eerlijk te zijn, Nederland doet al zo'n 40 jaar, misschien nog wel lang, aan struisvogelpolitiek. En uh, het is de hoogste tijd dat we daarmee ophouden. Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, de, we weten al heel erg lang dat de manier waarop we nu op deze planeet wonen, en dan laat ik het even over Nederland houden, de manier waarop wij nu met allerlei uh, dingen omgaan, met moeder aarde en met, uh, uh, met de dingen produceren, dat, is, uh, dat, dat werkt gewoon niet. Uh, en het financiële systeem wat wij bedacht hebben, uh, alle deskundigen zijn het erover eens dat de manier waarop het is ontwikkeld uh, gedoemd was om uiteindelijk te gaan mislukken. En dan heb ik het over het fractionele bankiersysteem en over het uh, hanteren van rente. Nou, en al dat soort zaken die wijzen eigenlijk op dat, uh, dat een, een groot aantal dingen gaan, uh, ja, die zullen in elkaar gaan storten. Uw plannen zijn ook wel een beetje rigoureus te noemen. U wilt bijvoorbeeld uit de NAVO en de EU stappen, de BTW afschaffen en alle schulden kwijt schelden. Ja. Hoe gaat u dat doen? <laughs> uh, waar ons in eerste instantie om gaat is dat uh, mensen begrijpen, of misschien gaan begrijpen, uh, hoe dit soort zaken nu werkelijk werken. Als je kijkt hoe Brussel nu, met Brussel doe ik uiteraard de Europese Unie, uh, Brussel nu enorme invloed heeft op Nederland en, en hoe wij daardoor ons eigenlijk steeds verder onze soevereiniteit als land kwijt zijn geraakt, dat is buitengewoon onwenselijk in onze ogen. Dus wij willen graag een signaal afgeven dat wij terug willen naar een soeverein Nederland waarin Nederland voor de Nederlanders is en, uh, en wij onze eigen problemen kunnen gaan oplossen. Maar om al die dingen af te schaffen die we net opnoemden, dat kost zoveel geld. We zijn miljarden aan het bezuinigen. Hoe kunnen we dit ooit betalen? Nou, volgens mij gaat het alleen maar geld opleveren. We betalen veel meer geld aan Europa dan Europa aan Nederland betaalt. Nou, dus we, wij uit... we, hebben, we verdienen heel veel geld met Europa, volgens mij, met, met export, import. Uh, ja, dat maar soort daar dingen. Heb, heb ik het niet over. Wij zeggen niet dat je niet meer mag importeren of exporteren, dat je geen handen mag drijven met andere landen. Waar wij uh, onderuit willen is de, de Europese economische gemeenschap, zoals die vroeger heette. Zeg maar, al die economische en financiële regelingen die, die zijn vastgelegd in Europa en die Nederland alleen maar beperken op dit moment. U zegt dat Nederland struisvogelpolitiek bedrijft, maar is het juist niet struisvogelpolitiek als wij uit de EU stappen en ons hoofd in het zand steken? Want dat gaat toch niks op de, per definitie oplossen? Nou, dan zie ik wel iets anders, mevrouw. Uh, wat ik bedoel met struisvogelpolitiek, misschien kent u het uh, rapport van, van uh, Rome destijds over het einde van de groei. In de jaren zeventig werd dan aangegeven dat, er een einde, uh, dat het hele economische groei-idee, wat nog steeds wordt aangehouden, dat het eigenlijk een, uh, ik, noem dat, ik noem dat Sinterklaas, dat is geloven in Sinterklaas. Uh, maar die economische groei, die zorgt er eigenlijk voor dat dingen steeds verder in onbalans komen. Dus wij stappen af van het idee dat je economisch moet groeien, dat is waanzin. Waar het om gaat dus dat je uh, zaken in balans brengt. En door mee te hobbelen in die, in die redrace van Europa maak je het voor jezelf steeds moeilijker en moeilijker. Dat is ook het geval. Er wordt niet over miljarden euro's gepraat in de Tweede Kamer en uh, het ESM is aangenomen. Nou, dat is helemaal uh, van den zotte. 71% van de Nederlanders wil dit niet. De Tweede Kamer die zegt van wel. Nou dat vinden wij geen, geen zuivere volksvertegenwoordiging... Dus, dus dat klopt gewoon niet. Wij willen, wij willen dat het volk echt vertegenwoordigd wordt in Den Haag. En dat datgene wat het volk belangrijk vindt, dat, dat gebeurt. En niet wat, wat uh, politici menen dat goed is voor het land. Want dat is in dit geval absoluut niet het geval. Even iets anders. Uh, volgens uw partij houden de politiek, de media en de EU uh, geheime informatie van ons achter. Waar moet ik dan aan denken? Uh, nou, er wordt gewoon geen openheid van zaken gegeven. Als bijvoorbeeld, nou, laten we het ESM maar weer even nemen. Uh, mensen die echt verstand hebben van het ESM, ik noem het uh, de s -straat voor mij trouwens ook voor slavernij. Uh, dat mechanisme, uh, dat zorgt ervoor dat je eigenlijk als land enorme hoeveelheden bedragen, uh, enorme hoeveelheden geld moet kunnen ophoesten uh, om dat aan een ondemocratische club te gaan geven. Nou, dat is, dat is natuurlijk van de heer Zotter. En het is helemaal absurd dat de Tweede Kamer daarmee instemt. Uh, dus... dus de informatie over wat het ESM werkelijk is, wordt daadwerkelijk achtergehouden. Heel lang hebben de kranten, en ook, ook jullie en, en, en het NOS Journaal, hebben heel lang niet gesproken over het ESM. En op een gegeven moment kwam het er toch maar een beetje in. De alternatieve media houden er al heel erg lang over wat het inhoudt en wat voor ondemocratische ellende het in feite is. Uh, maar maar de, de journalisten die ervoor betaald worden, zoals jullie, die hebben zich helemaal niet verdiept in wat het is. En Op een gegeven moment kwam er noodfonds en steunfonds, en allemaal van dat soort eufemistische woorden... Maar waar het op gaat is dat je je gewoon financieel overlevert aan een ondemocratische organisatie. Tot slot... Dat, is... dat, zijn, dat zijn dan uw woorden. Uh, tot slot... Ja, even... maar dan hoe... mag ik een wedervraag stellen? Heeft u hier onderzoek naar gedaan? Weet nou, u wij wat de esm We hebben vorige week hier nog een, een uur lang met een, met een specialist over zitten praten. Dus ik denk dat u, uh, dat u de plank mislaat wat dit betreft. Uh, ja, maar dat is vorige week. Dit speelt al heel erg lang. Maar goed... Ik ben blij dat er nu aandacht voor is, maar mijn vraag uh, is of, of, uh, of mensen echt weten wat het ESM inhoudt. En, uh, en of mensen weten wat het fractionele bankiersysteem is. En of mensen weten dat, dat het in het verleden eigenlijk verboden was om rente te heffen. Tensluit. En of mensen weten wat islamitisch bankieren betekent, waarin je renteloos bankiert. Nou, al dat soort zaken, al dat soort informatie, wordt naar mijn idee achtergehouden, wordt in ieder geval niet openbaar gemaakt via de media. U wilt van Europa weer en van Nederland een utopie maken. U strijdt ja. namens de SOPN een nieuwe partij voor de verkiezingen in september. Lijsttrekker Johan Olderkamp, dank u wel. Het is woensdag, de dag dat de weekbladen uitkomen. Wij hebben ze alvast voor u doorgenomen. Wij beginnen met de nieuwe revue. Het blad duikt de jaren 90 in met Ray en Anita. U kent ze beter als Too Limited. Deze week zijn ze gasthoofdredacteur. In het blad staat onder meer een top 10 van grootverdieners... met de muziek van de jaren 90. Veel van hen zijn nog altijd actief. Denk aan Paul Estak en DJ Jean... Of Theo Nabuurs, beter bekend als Mendel Tio, En hij heeft iets nieuws, want samen met Elstak duikt hij anno 2012 gewoon weer de studio in. Verder wordt daar uiteraard teruggeblikt op Big Brother. Maar er zijn ook verhalen in de nieuwe revue uit het hedendaagse. Zo test men alternatieven voor GHB. En er is een interview met GroenLinks kandidaatlijsttrekker lijsttrekker Tovik Dibi. En ook in dit interview een opvallende uitspraak. Dibi zegt een deel van GroenLinks is ondemocratisch.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 Het is kwart voor zes, dit is nu al wakker op Radio 1. En vandaag is bij ons de gast de artistiek directeur van het Nederlands Kamerkoor, Irene Witmer. Vandaag viert het koor een bijzondere gebeurtenis. Het koor bestaat 75 jaar. We hadden u nog uh, nauwelijks gefeliciteerd eigenlijk, bij deze nog gefeliciteerd. Heel hartelijk uh, dank. Ja, u, u heeft ook een, een mooi jasje aan, uh, voor de ja. luisteraars uh, thuis, die zien het natuurlijk niet. Uh, Zingen doe je samen.nl staat erop. Uh -huh. En ook op de achterkant een uh, groot logo. Uh, uh -huh. Waar is dat voor? Dat jullie goed herkenbaar zijn straks als jullie het land ingaan. Ja, maar ook om uit te dragen dat uh, zingen sowieso leuk is. Maar het is nog veel leuker om dat met een aantal anderen te doen. Dan krijg je nog veel mooier resultaten eigenlijk. Dat is echt kicken. Want dat gaan jullie vandaag ook doen om het jubileum ja. te vieren. De komende drie dagen eigenlijk. Kunt ja. u nog kort uitleggen wat het is dat jullie gaan doen? Uh, ja, we gaan uh, door de twaalf provincies en wij stappen uit op twaalf stations uh, in elke provincie één. En daar geven we dan een concert waar iedereen die daar rondloopt gewoon bij kan zijn. En uh, we zingen dan ook samen met uh, amateurkoren uit de regio. Dus ook in die uh, zin zingen doe je samen. En die zijn van tevoren gecoacht door zangers uit ons koor. Dus het programma wat we uitvoeren, dat hebben ze samen met onze zangers ingestudeerd. En, en waar op de route komt u een beetje langs voor de mensen die geïnteresseerd zijn? Maar ja, vandaag Amsterdam. Eerste concert kwart voor negen in het Centraal Station daar. Dan gaan we naar Vlissingen. Daar treden we op om uh, kwart over twaalf, half één, zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, dan gaan we uh, weer terug, zeg maar, richting Amsterdam en doen Den Haag aan. Uh, dan uh, gaan we naar Almere en dan keren we weer, weer terug naar Amsterdam. Maar het concert in Amsterdam is maar één keer. En morgen gaan we naar Leeuwarden, Groningen, Assen en Zwolle. En de derde reis voert ons naar het zuiden, eh, het, uh, het oosten en het zuiden. En dat is uh, Utrecht, Arnhem, Maastricht en Eindhoven. Kijk, jullie gaan alle provincies uh, dus uh, af. Dus ja. we hopen dat de trein een beetje op tijd rijdt dan. Dat hopen we ook natuurlijk, ja. ja dus blijf je ergens in Zeeland ja. achter. Ja, maar het is uh, in ieder geval uh, geen herfst en geen winter. Dus uh, we hebben vrij bewust ook. Uh, gekozen voor dit uh, moment waarop je kan vermoeden dat... Uh, nou ja, tenzij er treinen op elkaar botsen... zoals we een tijdje geleden in Amsterdam hadden natuurlijk. Maar, ja, maar ja. Uh, aan het weer hoeft het niet te liggen, denk ik. We hebben nog een, een fragmentje klaarstaan van, uh, van uw koor. Laten we nog even luisteren. Ja, ik ben benieuwd. Weet u nu meteen wat dit is? Nee. <laughs> nou, zo goed ingevoed zijn wij dan ook weer niet, Engeloo. Nee. Goed, maar het is in ieder geval het Kamerkoor. En dat is dus te horen in de trein. Dit Morgen... is denk ik Britain. Ah, kijk, ja. Benjamin Britain. Een van de Five Flower Songs. Kijk, okay. het klonk al heel mooi. Hoe zien jullie nu de toekomst van het Nederlandse Kamerkoor? Goed. Ja, we, we zijn er vast van overtuigd dat ons plan gaat slagen... om uh, volgend jaar ook nog te bestaan. En... Uh, nou ja, uh, zingen, dat is zo ongelooflijk populair in Nederland. Dus 1,65 miljoen mensen die doen in hun vrije tijd iets met zingen. En er bestaan meer dan 25.000 koren. En voor al die koren willen wij aan de ene kant een, een voorbeeld zijn, maar ook een inspiratiebron. En we willen ze ook uh, helpen om uh, steeds meer plezier te hebben in dat uh, muziek maken. Ja. Onder andere door dus samen te werken met amateurkoren zoals we nu ook doen op die treinreis. Ja. Nou, Hartelijk dank dat u hier wilde komen vanochtend. Graag gedaan. Heel veel plezier met het jubileum. Ja. Uh, uh, Irene Witmer uh, van het Nederlands Kamerkoor. Dank u wel voor uw komst. Dank je wel. Het ontslagrecht voor ambtenaren gelijkstellen aan de rest van de beroepsbevolking. Op het eerste gezicht klinkt dat heel logisch en toch is dat niet zo. Er is namelijk veel moeilijker om ambtenaren te ontslaan. Dat is iets waar D66 en CDA verandering in willen brengen. Zij stellen voor om het makkelijker te maken om van ambtenaren af te komen. En vandaag bieden zij in de Tweede Kamer een wet aan om van dit plan realiteit te maken. PVDA Tweede Kamerlid Pierre Heijnen zal er zometeen in de Tweede Kamer alles aan doen... om ervoor te zorgen dat het hele feest niet doorgaat. Meneer Heijnen, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom bent u voor deze speciale positie voor ambtenaren? Nou ja, omdat ze uh, uh, taken uitoefenen voor de overheid. En de overheid heeft bijvoorbeeld de zwaardmacht. Hè, die mag uh, via defensie en politie mensen toch uh, zelfs het geweld laten gebruiken, hebben het geweldmonopolie. Hebben ambtenaren die belastingen heffen, dat grijpt ook in, in het leven van burgers. Dat maakt ambtenaren uh, een, een, een medewerker die uh, vatbaar is voor kritiek, voor discussie, voor... Nou ja, bedreigingen voor ook politiek willekeur keur van de baas, zal ik maar zeggen. En dat maakt dat we dus in het verleden om hele goede redenen hebben gezegd dat ambtenaren niet te lichtvaardig de laan uit moeten kunnen worden gestuurd. Nou, vindt u niet dat uh, D66 en CDA ook wel een punt hebben? Hè? Het is wel logisch dat we uh, een beetje bezuinigen in deze tijden van crisis. Nou ja, ik vind dat ze een punt hebben uh, als ze zeggen... we willen de overstap van uh, de markt naar de overheid... en andersom makkelijker maken. Ik vind dat ze een punt hebben als ze zeggen... dat we elkaar niet onnodige nodige administratieve last moeten aandoen. Maar ik vind dat ze geen punt hebben... als ze per se bezuinigingen willen bewerkstelligen. Want dat is maar de vraag of, wat zij nu voorstellen... daadwerkelijke bezuiniging oplevert... Er nou zijn mensen die zeggen dat dit in eerste instantie zeker honderden miljoenen kost... om al die rechtspositie te veranderen. Ja, het is nu dus zo dat er twee verschillende soorten ontslagrecht zijn. Is dat scheelt het dan niet ook een heleboel uh, bureaucratische rompslomp als we dat uh, afschaffen? Nou ja, dat zeg ik dat daarvoor uh, wellicht wat te zeggen valt. Maar uh, de Partij van de Arbeid hecht wel aan loyale werknemers... naar hun bedrijf of naar uh, de overheid... En dat betekent dat je een maximale inspanning van werknemers mag verrichten... maar dat betekent ook dat werknemers van hun bazen, en zeker bij de overheid... ook bescherming mag verwachten tegen willekeur. En als iemand de baas niet aanstaat, dat hij dan niet onmiddellijk uh, ontslagen kan worden. En los van de positie van ambtenaren, het akkoord van de vijf uh, partijen... die net dat, dat lenteakkoord of het begrotingsakkoord hebben gesloten... Uh, dat gaat nog veel verder, want dat schaft de ontslagbescherming af. Ook voor gewone werknemers. Uh, dus wat uh, de initiatiefnemers met dit wetsvoorstel doen... dat is de zekerheid van ambtenaren weghalen... maar daarvoor niet de zekerheid van gewone werknemers in de plaats stellen... want die breken ze ook af. Ja, maar uh, die plannen die lijken wel goed te zijn voor de arbeidsmarkt. Als werkgevers sneller mensen kunnen ontslaan... zullen ze misschien ook eerder mensen aannemen. Dat is in ieder geval een, een doorstroming. Zie ik dat verkeerd? Ja. Nou, wij zien dat anders als Partij van de Arbeid. We zouden graag willen dat mensen die nu aangewezen zijn op flexcontracten... Eh, contracten die dus geen mogelijkheid bieden... dat je bij je bank eh, geld kunt krijgen voor een hypotheek... gewoon omdat je geen vaste baan hebt, dat die zekerder worden. We zouden graag willen dat flexwerknemers zich ook kunnen verzekeren... voor een pensioen of tegen arbeidsongeschiktheid. Dat is nu vaak veel minder het geval. En de rechtse partijen die willen over het algemeen dat soort zekerheden van mensen die wel een vaste baan hebben, afbreken. Dat lijkt ons niet goed voor uh, werkend Nederland, niet goed voor de economie. Dus waar de rechtse partijen kiezen voor... ja, die arbeidsmarkt die moet flexibel, we moeten mee met de internationale verhoudingen... laten we van onze werknemers maar wegwerpwerknemers maken... daar doet de Partij van de Arbeid niet aan mee. Wij denken dat bedrijven, organisaties, overheid gebaat is bij... Nou ja, zekerheid bieden van de werknemer naar de baas toe dat hij zijn best doet. En de baas naar de werknemer, dat hij alles op alles zet om hem ook in dienst te houden. Wij spreken over enkele minuten met Fatma Kozerkaya, Tweede Kamerlid voor de D66, die dit voorstel gaat indienen. Als u kort even wat tegen haar kon zeggen, nu al, wat zou u dan zeggen? Beste Fatma, eh, trek je voorstel nu in of leg het in ieder geval op de plank. Uh, kijk eerst wat de discussie oplevert over uh, het ontslagrecht zoals dat in de marktsector nu, als het aan jullie ligt, gaat veranderen. En dan valt er daarna met ons te praten over het eenvoudiger maken van de rechtsbescherming ook van ambtenaren. Nou, we bedanken u voor uw toelichting. P. van der de Raad, Tweede Kamerlid Pierre Heijnen. Ja, waar Pierre Henne het duidelijk niet eens is met het versoepelen van het ambtenarenontslagrecht... is D66 Tweede Kamerlid Fatma Kozakaya dat wel. Zij biedt vandaag het wetsvoorstel aan om ervoor te zorgen dat ambtenaren... net zo makkelijk als andere werknemers ontslagen kunnen worden. Ondanks een storm van kritiek uit de hoek van de oppositie... kan het plan op steun van de hele Kunduz-coalitie rekenen. Mevrouw Kozakaya zal daarom zometeen ook vol goede moed naar de Kamer vertrekken... om haar plan te verdedigen. Mevrouw Kozakaya, goedemorgen. Goedemorgen. U bent vol goede moed, denk ik? Ja, ook overigens de PVV steunt het, hè? Uh, ja, oh ja, uh, pardon, ja. inderdaad, die zit er ook bij. Uh, ja, de PVDA die zegt, uh, leg dat plan van u maar op de plank. Uh, ambtenaren moeten geen wegwerpmedewerkers uh, worden. Wat nou, vindt u Dat ervan? doen wij ook uh, niet. Wat wij doen is gelijke behandeling van alle werknemers... En de spelregels tussen de overheid en de ambtenaar... die willen we gelijk trekken aan de spelregels... tussen de gewone werknemer en een private instelling. Want ik kan niet uitleggen waarom de ene werknemer... achter de balie bij een bedrijf anders zou moeten worden behandeld... dan een, werk, een ambtenaar aan de balie van een ministerie. Begrijpt u waarom dat speciale ontslagrecht voor ambtenaren er nu wel is? Overigens nog iets anders, ontvlagrecht is een onderdeel van die mm -hmm. rechtspositieregeling, van die regels die dus uh, de overheid en de ambtenaren de spelregels bepalen. Mm -hmm. Dat ontvlagrecht is daar een onderdeel van. In ons initiatief uh, zeggen wij ook uh, dat al die spelregels gelijk zouden moeten worden getrokken. Een ambtenaar kan bijvoorbeeld nu ook bezwaar maken tegen een reorganisatiebeslissing. Uh, en tot aan de Centrale Raad van Beroep daar uh, ook procederen. Ja, dat is wel zo. Maar het ontslagrecht, dat ontslagrecht staat nu een beetje in de picture natuurlijk... omdat er een ja, grote ontslagronde van, uh, van de ambtenaren aan zit te komen. Dat snap ik wel. Maar de private ontslagregels, uh, die beschermen ook... Uh, en goed werkgeverschap en goed werknemerschap, uh, dat bestaat ook in de private sector... Dus het is niet zo dat een ambtenaar uh, zomaar straks uh, uh, op straat komt. Uh, de, de, de spelregels die voor de private uh, werknemer gelden, die gaan ook voor de ambtenaar gelden straks. Ja, Maar, maar die regels voor de ambtenaren die zijn natuurlijk ingesteld om ons een beetje te beschermen tegen hè, de, ook de politieke willekeur van de leidinggevende. Nou, uh, ik weet niet uh, of u in de laatste periode zoveel uh, dat soort zaken bent uh, tegengekomen of uh, vernomen. Dat zal in de toekomst echt niet anders zijn. Eén, omdat we ook, als je daar ook maar enigszins... Het denkt dat daar uh, willekeur uh, aan de orde is, zal iedereen daarover schrijven. Jullie zullen daar ook uh, programma's over maken. Zeker. Dus politieke willekeur, uh, dat, uh, dat, dat, dat kan niet zomaar. Daar, daar, daar, is, daar, daar is het veel te transparant voor waar we op kunnen letten dat dat ook niet uh, aan de orde is. Tegelijkertijd heb je ook een rechter, en dat is in de private net zo... die zal kijken wat hier aan de hand is en vervolgens daarnaar oordelen. En als daar sprake is van politieke willekeur... dan zal de rechter daar ook uh, uh, een beslissing op nemen. Maar als we bijvoorbeeld praten over militairen en rechters... die behouden volgens uw voor wetsvoorstel wel hun beschermde status. Waarom zij wel? Nou, de militairen kunnen niet uh, staken... Uh, dus die kunnen dan ook niet echt vol onderhandelen over hun, uh, uh, ja, alle regels die voor hun gaan gelden. CAO, uh, uh, arbeidsvoorwaarden uh, die daar dan uh, een rol spelen. En een uh, rechter, die dient totaal onafhankelijk uh, te opereren. Die is niet ondergeschikt aan. Uh, uh, tot slot, ambtenaar is het niet altijd makkelijk bij jullie hè? <laughs> Nou, kijk, wij uh, willen dat die ambtenaar ook het werk wat ze we tot nu toe doen, gewoon uh, blijven kunnen doen. Ja, maar dan gaan we maar wel dat een de spelregels, hoop spelregels. Uh... Dat de spelregels wel gelijk worden getrokken aan ja. uh, die van de private werknemers. En er gaan wel een hoop banen verloren en, en, en de lonen worden bevroren. Ze hebben wel veel ja, te verduren. De, de, de, de, de, de, de, de dat initiatief van ons heeft daar vervolgens niet zo heel veel mee te maken. Sterker nog, maar Het komt er wel allemaal bij. Wij geven heel duidelijk aan dat wij niet over de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren gaan. Wij willen juist dat dat professionaliseert. En net als in de private sector, dat dat door uh, uh, de uh, werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties uh, gezamenlijk uh, wordt gedaan. Net zoals in de private sector. Oké, okay, hartelijk dank voor uw toelichting. Fadma uh, Kozakaya van de D66, dank u wel. Alsjeblieft. En de laatste minuut van Nu al wakker voor deze week is aangebroken. Maar volgende week zijn we er nog met de laatste, het laatste aflevering van Voor de zomerstop. Ja, het betekent overigens niet dat WNL verder met pensioen gaat of zo. Maar in de zomer is hier gewoon een aangepaste programmering... met leuke experimentele programma's die wij voor u gaan brengen. Uh, ja, het is zometeen tijd voor het 6 uur journaal en daarna het Radio 1 journaal. Volgende week is Nu al wakker gewoon weer terug. En wij wensen u vandaag een wakkere dag. Tot ziens.